We Time Thinking yeah. thinking about love, girl. I'm thinking about your love. Never knew it could be so good. Thinking of your tender touch.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 Deep in thought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 No prove that down Touching know about D'y réveil encore sûr de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors.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 It ain't on call It on call on call ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur. Christian Bodewakker met het NOS-journaal. Nou, de Europese Unie heeft regels opgesteld. die een chaos in de luchtvaart. zoals de laatste tijd door de aswolk uit IJsland, moeten voorkomen. Volgens het Europese Luchtvaartagentschap zijn de nieuwe regels flexibeler. Zo wordt het luchtruim voortaan bij incidenten opgedeeld in vier zones... waarin in verschillende maten mag worden gevlogen. Dat waren er tot nu toe drie. Ook komt er een Europees crisiscentrum... dat bij calamiteiten de maatregelen moet coördineren. De Europese autoriteiten kregen veel kritiek op de aanpak van de gevolgen van de aswolk. Luchtvaartmaatschappijen en afzonderlijke luchtvaartautoriteiten vonden het achteraf niet nodig... om grote delen van het Europese luchtruim bijna een week te sluiten. Het lijsttrekkersdebat op Radio 1 heeft weinig duidelijkheid opgeleverd over mogelijke coalities na de verkiezingen. CDA en VVD wilden geen voorkeur uitspreken. PVDA-leider Cohen zei alleen te streven naar een zo progressief mogelijk kabinet. Tijdens het debat bleek dat het handhaven van de hypotheekrenteaftrek voor het CDA een breekpunt is bij coalitieonderhandelingen. CDA-leider Balkenende daagde VVD-lijsttrekker Rutte uit om hetzelfde te zeggen. Maar die noemde het aanwijzen van breekpunten misplaatste stoerheid. Rutte benadrukte wel dat ook hij de hypotheekrenteaftrek ongemoeid wil laten. PVDA-leider Cohen wil de aftrek beperken. Volgens hem komt het fiscale voordeel voor een groot deel terecht bij huizenbezitters die het helemaal niet nodig hebben. De inspectie voor de gezondheidszorg oordeelt hard over de zorginstelling in Breda waarin 2008 een gehandicapte vrouw bijna verdronk. Een medewerkster van instelling De Blauwe Kamer liet de bewoonster alleen achter in bad. De vrouw raakte in coma en overleed vorig jaar. Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat de medewerkster niet voldoende was gekwalificeerd en ook was er geen goed zorgplan. De Bredase instelling zegt dat er structurele maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Het weer, vannacht helder, het koelt af tot 6 graden en er kunnen mistbanken ontstaan. Overdag opnieuw vrij zonnig, het wordt 16 tot 20. Zandvoort, Zandvoort heeft, het, heeft het al 20 jaar en, en jij, beleeft, jij het. beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. live. CFM, met, met nu de nacht.